Van met het NOS Journaal. Een politieman uit Noord-Holland is ontslagen vanwege grensoverschrijdend gedrag. Volgens NRC Handelsblad gaat het om de teamleider Haarlemmermeer. De politie zegt niet wat de man heeft gedaan. Maar volgens NRC heeft een vrouwelijke collega een klacht tegen hem ingediend. vanwege seksuele intimidatie en aanranding. De vrouw was eerder uit Den Haag weggepest. omdat ze daar misstanden aan de kaak stelde. Nu is ze op nonactief gesteld. omdat ze in deze zaak haar ambtsgeheim zou hebben geschonden.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 In het Noord-Hollandse dorp Hauwert is een op hol geslagen kerkklok stilgezet. Hij heeft een ouderwets opwindmechanisme dat niet goed meer werkt. Daardoor sloeg de klok te vaak of juist te weinig. De enige oplossing is elektrische aandrijving. Maar volgens de dorpsraad is de kans groot dat de klok blijft zwijgen... omdat veel inwoners van Hauwert het wel goed vinden zo.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 You Een lekker begin van een nieuwe aflevering van Zandvoort op zaterdag bij CFM. Een disco-klassieker uit de jaren 80. Dat was Shack en Down on the Street. We hebben weer twee uur lang kunnen genieten van jazz op de zaterdagmiddag. Dank aan onze collega's daarvoor.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 To my friends, yeah. What I'm up with, everybody in the room. Yeah, that's what I do.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 Onze app is uh, gratis te downloaden in de Play Store, App Store en Windows Store. Zoek even onder ZFM Zandvoort en uh, je blijft op de hoogte. En je gaat natuurlijk uh, luisteren naar het geluid van Zandvoort. Dat alles op de ZFM app, dus download hem nu. My heart is burning I'm ready to fly Impossible dreams Promises It's like I ain't nothing I ain't nowhere All we can do Is sit and wait Wait All we can do Is just sit and wait They say All we can do Is sit and wait Wait All we can do Yeah, that's what they say All we can do De audience, Cindy, Sydney Youngblood en en weet uh, en daar achteraan Phil Collins en uh, Another Day in Paradise. Ja, de hele week heb je ze al kunnen winnen bij uh, CFM, de vrijkaarten voor de huishoudbeurs. En ook wij mogen de drie weggeven, Albert-Jan. Klopt, aan, een, aan, de aan, de aan de snelste. Aan de snelste. En hij, moet, hij of zij moet wel even naar de studio komen. Ja, om de kaarten op te halen, even een fotootje Legit erbij natuurlijk. Legitmatig bewijs mee. Ja, ja, ja, minimaal 16 jaar. Ja, en wat moeten ze ervoor doen?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 Het schouw dat zie je pas goed als door en de winderwol door aan de buitenwol doet. door en de winderwol door aan de, de buitenwol doet. Hey, die is, uh, is uh, zeker al op zijn Dora wil zeker naar de huishoudbeurs uh, toe. Toch? Zeker weten. Zeker weten, leidt leidt maar hoe lijkt Ja, dat lijkt het wel een beetje ja. op. Het gaat in ieder geval over Dora en het is een plek van uh, Wim Sonneveld. Weet jij welke plaats? Wij bedoelen 0235730393. We hebben drie vrijkaarten voor de huishoudbeurs voor je liggen. 0235730393. We hebben nog geen beller hoor, dus je kan nog steeds die drie vrijkaarten winnen. Goed even bijkomen met het weerbericht. Het is bewolkt uh, en, het, en vanochtend was er uh, kans op wat lichte motregen.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 You've been sitting, sitting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 Zo dadelijk gaan we naar uh, Alkmaar toe, naar toebal. Jong Holland uh, speelt uh, vandaag uh, tegen SV Zandvoorts. Daar ter plekke voor ons is Piet Pijper. Na deze plaat van uh, Amy Stewart gaan we contact met hem opnemen.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 ...moeilijk te bereiken zal zijn voor inwoners van Zandvoort-Zuid. Ja, gaan ze allemaal door jouw straat heen dan, uh, Albert-Jan? Wandelend. Eerst de ene kant op ja, en ja, ja, ja. De, zavond, okay. de andere kant weer op. Nou, dat gaat wat worden het weekend van 1, 2 en 3 mei. En ik zag gisteren dat de tegeltjes inmiddels aangebracht werden op het perron. Ja, klopt. Dus dat ziet er allemaal netjes uit. En dat gaat, gaat heel mooi worden in ieder geval. Een uitbreiding voor Zandvoort. En dat is ook de moeite waard... Ook buiten de Formule 1 mooi voor het zomerseizoen. En alle badgasten die naar Salford toekomen. En dit is een leuke plaatje: ja, hij is helemaal nieuw. Hij staat in de tippenrader: hij was 3FM mega hits deze nacht van Thijs Boontjes. Zie ik je aan de Basie staan? Noop ik niet eens een plaatje aan?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 ZFN wordt iedere gauwe ouwe platinaal. En zo dadelijk gaan we naar voetbal, gaan we naar uh, Piet Spijper uh, daarin, Alkmaar, maar eerst deze gauwe ouwe.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 Klassieker zo vlak voor drieën is 'daten' en The Sound of Music.